Dingen gaan zoals ze gaan. Ook dat wij hier nog even staan. Soms is het ook ineens voorbij. En straks verleden tijd voor mij. Jij zit daar minder mee dan ik. Misschien geeft het jou wel een kick. Voel nu al gelijk om me. Ik weer alleen. Waar ik ga, waar ik sta, waar ik ben, denk ik veel aan jou. Ik zal jou nooit vergeten, omdat ik zoveel van je hou. Van ons priel geluk, die gingen onverklaarbaar stuk. En woorden die er zijn gezegd, die lijken nu ineens oneindig. Is het dan nu de laatste keer? Zien wij elkaar misschien op? Ook niet nu jij me hier verlaat. Waar ik ga. Zit daar minder mee dan ik? Misschien geeft het jou wel een kick. Voel nu al kilheid om me heen. Straks zijn we ieder weer alleen. Ik zit hem